6 uur. Dit is Mautschreurs met het NOS Journaal. En de bommen gegooid op een uitvaartcentrum. Volgens de autoriteiten zijn er zeker 45 doden en honderden gewonden. Sommige bronnen hebben het over meer dan 100 doden. Op beelden van Arabische televisiestations en op Twitter is een verwoest gebouw in Sanaa te zien... waar volgens ooggetuigen veel mensen waren om afscheid te nemen van de vader van een minister. In Jemen moet sinds vorig jaar een bloedige burgeroorlog. Saoedi-Arabië en andere Soenitische bondgenoten... vechten samen met de regering tegen sjiitische Houthi-rebellen. In de Duitse deelstaat Saxe zijn drie mannen gearresteerd... die contact zouden hebben met een voortvluchtige man uit Syrië. De man wordt gezocht omdat hij plannen zou hebben... voor een bomaanslag op een Duitse luchthaven. In een woning in de plaats Gemnitz is een inval gedaan. Daar is een paar honderd gram springstof gevonden. Maar de verdachte was daar niet... Volgens Duitse media wordt de Syriër al langer in de gaten gehouden. De politie heeft een opsporingsbericht verspreid. Orkaan Matthew is in de Amerikaanse staat South Carolina aan land gekomen. Hij is afgezwakt tot een orkaan van de eerste categorie. Matthew richtte vooral veel schade aan in Haiti... Daar is het dodental inmiddels opgelopen naar bijna 900. In de Amerikaanse staat Florida valt de schade mee. Vier mensen kwamen om het leven. Wel zitten nog altijd meer dan een miljoen huishoudens zonder stroom. En in Raalte in Overijssel zijn honderden varkens doodgegaan. In hun stal was de ventilatie uitgevallen door een storing... waardoor de dieren niet genoeg zuurstof kregen, meldt kranten Stentor. De brandweer heeft honderden biggen kunnen redden. De oorzaak van de storing is nog niet bekend... De varkenstal in Raalte was nog maar een paar jaar oud. Het weer opklaring Het koelt flink af tot landinwaarts iets onder het vriespunt. Morgen wordt het 13 graden met in het midden van het land meer bewolking. In het noorden is er kans op een bui. Na het weekend blijft het rustig herfstweer. En dit was het NOS Journaal. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 Geke En wees gewoon jezelf Dus neem me aan je over Ik weet dat jou het helpt Ik hou het voor mijn eigen En deel het slechts met jou Ik moet het jou wel zeggen zodat je me vertrouwt Dus ga je niet verstoppen Want ik kijk toch door je heen De liefde Dan dan Ramon Beense en uh, dans met mij uh, door het leven. Ja, ze zijn hier aanwezig, uh, Ramon Beense en Siona uh, Beense natuurlijk. Uh, Een hele goede avond. Ja, ik ben alert. <laughs> ik ben alert, absoluut. Goedenavond, ja. is het alweer. Ja, ja gelukkig wel. Ja, het is, het is in ieder geval uh, toch van gekomen om deze kant op te komen. Vorige week was het toch wel erg druk. Ja, en dan met, uh, hebben we toch maar heel even contact uh, met elkaar gehad om ja. het uh, even een weekje te verschuiven. Daar ben ik wel heel erg dankbaar om. Dank je wel. Nou ja, het is, uh, af en toe is het een beetje moeilijk om, om dingen te verschuiven. Omdat uh, ja, het zit, uh, eigenlijk ja. wel een beetje vol in de agenda Ja, dus, maar uh, het is ook een, een, een, uh, natuurlijk dat... een van de belangrijkste dagen voor een artiest natuurlijk ook. Hè, de zaterdag. Ja, ja, dus, ja. Maar ja. ik, uh, gelukkig hebben we tijd. Ik, ik, en ik, ik weet, ben weet heel waar erbij. ermee. Ik weet dat het vrij lastig ja. is. Hé, <laughs> hey Raymond. Uh, ja, we gaan het eventjes hebben over. Uh, ja, eigenlijk een nieuwe single. Jij en ik. Ja, hij is mooi. Ik ja. ben er uh, super blij mee. Uh, heel erg enthousiast over. Want uh, kijk, het is iets wat, uh, wat je bespreekt, wat je, wat je doet. Ik heb uh, deels uh, eraan meegeschreven, zelfs. Okay. Uh, hij is geschreven zelf door uh, Sjoerd Plezier. En ja, dat uh, kennen we uh, allemaal natuurlijk. Ja. Uit de, eh, toen was geluk heel gewoon. I, en dat bedoel ik. En, uh, nou, het is een heel mooi nummer. Alleen we hebben een klein beetje wat dingen heb ik aangepast. Uh, eerst gevraagd, uiteraard, of jullie het ermee eens was, ja of nee. En, maar het is zoiets, uh, iets moois geworden. En, en tevens ook waar je een hele mooie close band mee krijgt. Want het gaat eigenlijk gaat het over een, een, uh, dat het het mooiste moment van je leven... dus dat, dat de geboorte eigenlijk is ja. van je kind... en dat ja. er een hele mooie toekomst ligt. en uh, Het kan allemaal niet mooier en het kan allemaal niet beter. En dat je eigenlijk ja. op een hele uh, op een winterdag te horen krijgt... dat vanaf dat moment alles uh, anders wordt. Ja. En uh, uh, dat de toekomst uh, eigenlijk uh, in duigen valt. Ja, eventjes wel. Inderdaad. Ja, en, ja. Uh, ja dat, is, uh, dat is wel een hele mooie wending ook uh, in het nummer. Waardoor het uh, toch een hele, hele mooie impact krijgt. Maar ja, ieder heeft zijn eigen. Want ik wou het niet te veel de, zeg maar, uh, ja, de naar opleggen. mijn verhaal ja. toe halen. Uh, ja. ja. ja. Maar wel zo dus dat ik mijn wending heb. Maar dat ook iemand anders zijn verhaal erin kan, uh, kan ja. vinden. Ja, maar goed. kijk als, Tenminste, ik heb dat nummer geluisterd. En uh, al meerdere malen geluisterd, laat ik het zo zeggen. En ja, daar, daar voel je toch wel enigszins de, de, het gevoel, de passie. Ja, alles zit er gewoon in eigenlijk. Ja, nou ja, dat is één ding wat ik, uh, wat ik ook heerlijk vind. Uh, ik kan alles uiten in mijn zingen. En uh, zingen is mijn alles. Ja, is je uitlaatklep. En, uh, ja dat is zeker ja. mijn uitlaatklep. En uh, ik vind het ook heerlijk om te doen. Ik vind het ook zalig om, om de mensen te vermaken met een optreden. En dat je dan uh, mooie reacties hoort daarvan. Ja, dat doet, dat doet me goed. En uh, ja. daar krijg je een lekker gevoel van. En dat uh, lekkere gevoel hebben we de, uh, toch echt wel uh, goed nodig ook. Ja, zeker. En, uh, ja ik zou ja. zeggen, hou hem ook eventjes uh, vast. Ja, Dan gaan we draaien. Absoluut. Jij en ik Dan gaan hem ombeenten. Hij kwam in mijn leven, op een lente dag in mei.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 Zijn jij en ik? Laten we samen zullen leven. Wat de allerlaatste sneeuw. Ga me niet verlaten. Laat me niet alleen. not nah. Zijn allerlaatste nieuwe, jij en ik. Ja. Hoe vond je e, hem? Ik, ik, ik val haast in kratzwijm, laat ik het zo zeggen. Mooi. Ja. Kijk, ik heb, uh, uh, tevens is er voor de mensen die zeggen van, goh, nou ik wil eigenlijk de videoclip heel even bekijken. Ja. Kunnen ze altijd nog eventjes uh, op uh, YouTube even kijken naar uh, jij en ik. En uh, door hem met, uh, tevens met de mooie beelden van Amsterdam uh, op de achtergrond. Ja, ik ben ja. er heel blij mee. Ja. Ja. En uh, natuurlijk het uh, duimpje erbij. Uiteraard. Uh, uiteraard. Moet, uh, <laughs> Alleen maar lekker. Ja. Even, even like, allemaal. Ja. Hey, um, ja even teruggaan naar, uh, naar je vorige nummer. Voor ja. iedereen was dat. Ja. Uh, nou, ja, voor iedereen klopt. Ja, ik wou hem lezen. <laughs> <laughs> nee, maar dat was ook, ook uh, dat was een, een heel bewust uh, keuze die we gemaakt hadden. Tevens had mijn dochter daar een hele, hele, ja, een hele mooie band mee met ja, het nummer. Ja, dan hebben we het en, inderdaad in de, tijdens uh, ja. uitzendingen, de uitzendingen telefonisch... hebben we daar nog over gehad, inderdaad, toen Klopt. die uitkwam. En uh, dat het nog eens een keertje zo was, dus dat het uh, tegen de donkere dagen was. En ja, al die dingen speelden natuurlijk met ja. waar iedereen zich zo druk over maakt. En, en alle nadigheid in de wereld. En ja, daar was op een gegeven moment dit nummer gewoon ja, super maakt, geschikt. Ja, want dan maakte Cheney, uh, die maakte daar... Uh, Eigenlijk ook een beetje... Ja, uh, kijk, het is een... Uh, ja, het, het is een heel... Het is, het is een, een nummer waar je al je gevoel in kan leggen. En, en, en alles eigenlijk tot betrekking had van waar maak je, je druk om. Er zijn dingen die veel en veel belangrijker zijn. Ja. En je moet er voor elkaar zijn. Ja, dat, weet je, uh, dat, uh, buren moeten er voor elkaar zijn. En, en zorg er gewoon dus dat je inderdaad uh, weet met wat er naast je gebeurt... Nu ja. niet alleen maar de deur achter je dicht als je thuis komt. En, uh... Nou ja, inderdaad. Tegenwoordig weten ze we niet meer wie de buurman of buurvrouw Juist. is. En, uh, ja. en het is zo ja. belangrijk. Ja. Maar ja, dat is voornamelijk in grote steden is dat zo is. Dus Ja, ja maar dan... Kijk, hier in noord holland uh, valt het enigszins nog mee. Ik denk dat het heel belangrijk is ook om de gezelligheid een klein beetje terug te krijgen. En tevens ook om uh, veiligheid en andere dingen weer een klein beetje terug te krijgen. Ja. En dan hou je het samen, hou je het gewoon goed in de gaten. Nou, vooral de veiligheid inderdaad. Ja. ja. En, uh, maar dat zeg ik, het was een uh, heel, mooi, uh, heel mooi product, ook een heel mooi nummer. Uh, we hebben het uh, opgenomen toen bij Peter Lahey in de studio. En uh, die hebben er een hele mooie, uh, mooie orkestband onder, uh, onder gezet. En ook dat is weer een, ja, ook weer een, een, een, een mooi iets wat, wat je op je naam mag zetten. Ja. En uh, ook super trots op. Ja, Absoluut. Ja. Hij staat in ieder geval in de geschiedenisboeken. Ja, ook dat, ja. Ook dat. Want hij is uh, inderdaad uh, uh, voor de maand oktober de beste uh, plaats voor alle tijden bij Pure geweest of zoiets. Ja, Pure ja Pure purenl ja. Ja, ik voelde ineens wat hier onder het bureau. Leuk, je hebt mijn huis, dat, huisrad meegenomen. Ja, ja nou, nee, maar ik, uh, ik schopte ineens <lacht> ergens tegen. Ik denk, oh, voor mij. <lacht> ah, ja. <lacht>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 Gewoon gelukkig zijn, zoals het moet Waarom kunnen mensen niet gewoon tevreden zijn? Dan komt alles goed Een beetje hoop en liefde voor iedereen Wat is toch genoeg? Blijft toch blijft toch ook een heerlijk nummer, Ramon. Ja, ja okay. lekker, lekker uithalen en uh, ja, dat is iets uh, wat, uh, wat mijn sterke punt is. Is natuurlijk dat uh, ik vind het heerlijk om lekker uit te halen en te laten horen wat je kan. En uh, ja, in dit nummer kan ik gewoon alles in kwijt en uh, Eigen, heel, eigenlijk heel lekker eigenlijk, nummer. Uh, ja, eigenlijk kun je dan alle verdriet, agressie, alles, alles keer daarin. Uh, ja, maar ook uh, uit, omdat je er dus, zeg maar uh, ja, het is best wel een hoog nummer, weet je. Maar ook een laag nummer, gevoelig ja. nummer, weet je. En, uh, ja, dat zeg ik. Uh, als je, dat, is, dat is een van mijn pluspunten, dat ik uh, dat je een uh, warme stem hebt... en dat je dat soort dingen toch wel uh, ja. goed kan doen. Ja, en vooral die uithalen, ja, daar heb je toch, uh, ja, toch een beetje een stem voor nodig. Nou ja, dat, <laughs> kijk, en ik vind als, je, als dat jouw pluspunten zijn... dan moet je daar proberen gewoon ja. uh, meer aandacht aan te, aan, aan te geven. Ja, en... Uh, en uh, ja, toch wel goed gebruik van te maken. Uiteraard, nee? dat doen we zeker. Hey, uh, ja, alles uh, wat ik uh, van ze weet. Ja, dat is een wolk uh, terug in de tijd. Volgens mij is dat rond 1994 uh, geweest uh, wat ik uh, een album gemaakt heb, De Koning te Rijk. Ja, waar we het net al eventjes over ja, hadden. Ja, en het was een, uh, ook een leuke single geweest. En uh, samen met de tram de Ramsterdam. Alles ja, wat ik van ze weet. Ja, maar daar is een uh, videoclip van, hè, ja. Nee, niet van deze Geen videoclip, dat niet Maar Het is wel een heel lekker nummertje is het Inderdaad, dat sowieso En dat zeg ik, we zijn alweer een poos bezig Dus het is best wel een beetje terug in de tijd Even rond. Soms moeten we eventjes Even terug in de mind Nou ja, ik zing al Zo'n 30 jaar alweer En je hebt toch een paar hele mooie dingen alweer gedaan Ja, voor je het weet Ja toch? Nee, We gaan hem eventjes draaien alles, uh, alles wat ik van ze weet. Helemaal lekker. Alles wat ik van ze weet. Is wat me door mijn moeder werd verteld. Ze hadden het toen echt niet breed. Werken als een paard en weinig geld. Opa die bleef altijd positief. Al zaten ze niet altijd even mee. Kom op, we gaan die zondag hartendief. Ze deden alles met z'n tweeën. Samen met de padenklem door Amsterdam. Of op de fiets naar Rijk aan Zee. Samen met de trein naar Scheveningen. En af en toe samen naar Karijn. Zij zou echt niet weten wat ze zonder hem moest doen. En hij kon ook niet zonder haar. Zonder iets te zeggen op een bankje in het zaten zij. Soms uren naast elkaar. Alles wat ik van ze weet. Is dat hij toen een kleine winkel had, die zij al heel vroeg deed. En iedereen kocht alles op de lat, maar had hij een goede dag, dan nam hij iets bijzonders voor haar mee, omdat hij oma graag gelukkig zag. Ze deden alles met z'n vrede met de paden in de Amsterdam, van op de fiets naar Rijk aan zee, samen met de trein naar Scheveningen, en af en toe eens samen naar Kareen. zij zo. Een terug in de tijd met het... Uh, ja, Behoorlijk, wat net, hè? Wat ik net al zei, het Pyramid. Ja, het is echt uh, een beetje Amsterdams en een beetje, een beetje volks inderdaad. Ja. Uh, maar duidelijk uh, echt rond 1994 94 uitgebracht. Ja, dan, dan zeg je toch ook alweer van ja, nou, toch wel een behoorlijke poos weer uh, terug. Uh, het draaien gewoon op het bruggetje. Hè? Ja. Dat, uh, ja. goede dat, tijd. Dat, dat, dat beeld staat me nog helemaal bij. Nou, dat is wel een mooie <laughs> tijd, absoluut. Ja, nou ja, het is juist... Als je vraagt van, was dat de, de leukste tijd? Ja, daar kan nee, je Nou ja Kijk, je bent wel een stuk jonger en uh, uh, er komt uh, nog alles eventjes anders over uh, nog weer. Uh, dat sowieso. Maar ja, de tijden veranderen. En, uh, dat, is ja, waar, dat is waar. Dus het is niet zo dat het uh, ja, toen beter was. Uh, nou ja, kijk, weet je, sommige dingen wel, sommige dingen niet. En, uh, ja, ja, ik zag altijd altijd groene aan de overkant. Dus ja. ja dat is waar. Hé, hey, um, ja. We hadden het er net al even over... Uh, ik danste Soul Sign Rio. Ja, dat is ook een heerlijk nummer. Uh, inderdaad. En van het uh, tweede album. Met hart en ziel. En dat zeg ik... Uh, ja, maar buiten alles om. We hebben, we hebben gewoon een... Uh, ik denk dat er in deze tijd... Uh, een, een heel mooi verzamelalbum uh, dat er wel in de planning zit. En uh, ik ben nu ook... Dus zeg maar, van start gegaan met een uh, nieuw management. en uh, l -factor. Factor. En ja. uh, samen met Melchior Rietveld. En... Uh, Jo, uh, die doet uh, al mijn zaken verder uh, behartigen. Ja. En uh, ja, dit is eigenlijk een nieuw begin wat we gemaakt hebben zo'n klein maandje geleden. En ja, er zijn heel veel nieuwe dingen in de planning. En dat is onder andere een verzamelalbum. Het is een, een nieuw album wat, wat gaat komen met, met uh, een heel verrassend item. En uh, ja, er zijn van alles, alle dingen komen, komen er nu een klein beetje schot in. Maar ja, dat zeg ik, uh, of je doet alles zelf, of je laat het over aan het management. Ja, en die ja. hebben toch een heel ander, uh, andere andere, uh, ja, andere drive. Ja, ja. kijk, en die, die bereikt toch altijd weer een anderslag slag mensen dan dat je zelf doet. Ja, ja ik, ik vind het eigenlijk wel geinig, uh, Melchior Mel Mel Rietveld. Uh, ja, dan praat je eigenlijk een beetje over Ajax Feyenoord. <laughs> kijk. Dus ja, het is wel verrassend. Jawel hè? Ja, ja, ja. Nou ja, kijk, ja, de... dat, dat doet mij helemaal niet zoveel, nou, gelukkig. Maar, mij ook niet. Nee, maar ja. uh, dat zeg ik, uh, ik vind wel, ben je dus, uh, ja, het is wel heel erg mooi om inderdaad, ik heb een keer in, uh, op het Ajaxstadion, uh, weet je, op de middenste heb ja, gestaan. Klopt. Ja, klopt. Ja. En dan uh, sta je voor 43.000 je te zingen en dat is toch wel iets uh, heel spectaculairs. Ja, ja, en heel ja. erg mooi om dat mee te maken, ja. Ja, dan komt er inderdaad uh, Absoluut. Ja, toch wel een aardig uh, gevoel in los. Heerlijk, echt waar. Ja. Hey, uh, we gaan hem even draaien. Ik dans de salsa in, in Rio. Ben je er wel eens geweest of niet? Uh, uh, nee, dat niet. Okay. Niet in Rio. Wel oh, in ja. Brazilië. Okay. Dat wel, maar niet in uh, Rio zelf. Een nou. uh, ja, heerlijk heerlijke ritme. Misschien nog een keertje. Ah, wie weet. Ja. Wie weet. We gaan hem draaien. Is goed. Je zomaar zag lopen was ik in één keer verkocht, want ik had eindelijk gevonden waar ik al heel lang naar zocht. Steeds ben jij in mijn gedachten, ik zie je overal staan, ik neem je zelfs mee in mijn dromen naar ergens hier heel ver vandaan. Ik dans de salsa in Rio, ik dans de salsa met jou. A Helder de Gabara, ben jij de meest mooie vrouw? Ik voel me piek aan in Rio, de lucht is strak en de blauw. Stralende ogen en hoe je vrolijke lach. Ik raak de geur van je haren. Zo gaat het haast elke dag. Als ik zo wegzin te dromen, voel ik in mijn fantasie zelfs het opwindende ritme en oor. Ik dans de salsa in de Rio Ik dans de salsa met jou Aan heel de Copacabara Ben jij de meest mooie vrouw Ik voel me pico Er ooit van zal komen, dat is voorlopig de vraag. Wie weet gebeurt het wel morgen, hopelijk zelfs nog vandaag. Als ik je eens durf te vragen en je zou zeggen: ik wil, maak ik die reizen mijn drogen. Ik dans de salsa in Rio, ik dans de salsa met jou, aan heel de Copacabana, ben jij de meest mooie vrouw, ik voel me pico. Salsa in Brazil, oftewel in Rio. Ja, ja. Ik, ik, ik dans de Salsa in Rio. Is de titel van deze plaat. Ja, het is altijd heerlijk. Hè? Ook het Zuid-Amerikaanse. Ja. Dat, dat, ik vind het heerlijk ook om te zingen. Het, is, uh, het swingt allemaal vanzelf. Nou ja, sowieso de Zuid-Amerikaanse melodie. Uh, ja, dat is het gewoon. Ja, absoluut. Ja, en, uh, nou ja, in ieder geval het zonnetje laat het uh, nu een beetje afweten natuurlijk. He? vanmiddag hebben we toevallig wel eventjes uh, ja, een zonnetje het, gehad. Uh, vanmiddag was het inderdaad geweldig. Ja, ja, ik vind het altijd wel prettig als je dan inderdaad Zuid-Amerikaanse muziek in het zonnetje schijnt. In een heerlijke verhaalse Heerlijk. periode. dat. Uh, ja, daar uh, zijn <laughs> wat zeker is. Daar ja. hou ik van. <laughs> hey, um, even kijken hoor. Een heel klein beetje dronken. Ja, dat is, uh, dat is eigenlijk een beetje met een, uh, met een, met een uh, grapje eigenlijk gemaakt. Oké. Okay. En uh, we hadden eigenlijk zoiets van... Uh, ja, we moeten eigenlijk iets doen met de carnaval. En we moeten eigenlijk een echt een feestnummer hebben. En een nummer wat, wat in de kroegen gewoon lekker een stamnummer is. Ja, wat je eigenlijk een beetje overal kan draaien. Ja, ja. dus uh, nou, zo gezegd, zo gedaan. Ik had een, een nummer in mijn hoofd van uh, Gigi Lamarosso. En uh, ja, het is een, een wereldnummer van... Uh, mm. Ja, als je dat alleen al hoort, dan ga je al mee in, in, in de dining... Ja, en dat hebben we een. Uh, daar is een, een tekst op gemaakt door Bram Koning. En uh, ja, dat nummer dat dat wordt in, inderdaad in elk café wordt die uh, regelmatig gedraaid. Ik denk dat uh, veel mensen daar een, een binding mee hebben. Ja, toch wel? Ja. vanwege het laatste. Ja, ik denk het. Ik was een beetje, heel een beetje dronken, ja, en dan uh, ja, absoluut. Nou, dan gaan we eens eventjes draaien. Ja, ja. Op naar de vrijdag en dan op naar de kroeg. Ja, nou ja. Ik bedoel, daar is het weekend voor, toch? Ja, toch? Ja. Wat is dat verkeerd mee? Ja, helemaal niks. Helemaal niet. Dat vind ik ja. niet. Dat bedoel ik. Na een hele week werk, moet ik eventjes weg. Dan ga ik met wat vrienden lekker uit. Voor een biertje nog twee.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 Ik was een heel klein beetje dronken Het rood steeds iemand aan de bel Het was een feestje Een heel klein beetje dronken Het ging misschien wel iets te snel Maar ik vraag je schat vergeef me Vanmorgen met een spijker in mijn kop Ik drink er volgens aan eentje minder op Ik was een heel klein beetje dronken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 na een rondje of twee zeg ik telkens weer nee Maar voor je het weet dan staat er weer een glas Ik weet niet wat het is, maar telkens gaat het mis Ik was een heel klein beetje dronken Het trok steeds iemand aan de bel, het was een feestje Een heel klein Schat, vergeet me, vanmorgen met een spijker in mijn kop Ik denk er vol dan een eentje minder op Mijn schatje zei Ramon, je was een beetje dom Ik was een... Een klein beetje dronken. Ramon man, ja, is toch volgens ah, mij een, ja. een heel leuk iets om, om mee te nemen het weekend in of niet. Ja, dacht het wel, hè? He? Ja, toch? Ja, een heel klein beetje dronken, dat zal aan het einde van de avond wel iets, iets ja, dan is, dan zijn. Ja, dat is in ieder geval een excuus. <laughs> ja. Ja, ja, maar, Ik zou wel ja. één ding willen aanraden om een bob mee te nemen in je. Ver. Ja, ja, tegenwoordig ja, wordt het toch wel <laughs> lastig ja, wel, om, om daar een beetje doorheen te rijden. Ja, dat is waar. Maar, maar ook wel verstandig ook. Ja, trouwens. inderdaad. Even kijken hoor. En ik ga even eventjes, eventjes weer terug in de tijd. Oh, Sophie. Ja, is de eerste single die ik ooit heb uitgebracht. En uh, ook een heel lekker nummer. En ook best wel goed gescoord trouwens ook. Ja. En uh, ja, mochten de mensen trouwens ook nog wat meer informatie willen hebben, dan kunnen ze dat uh, ook op Facebook uh, kunnen ze daar natuurlijk uh, wat meer uh, over te vinden ja. krijgen. En, uh, op je eigen Facebook, neem ik aan. Ja. Ja, ja, eigen Facebook en uiteraard uh, alles je... op YouTube nog. Had je, had je twee Facebook-sites? Ik een heb artiesten. een artiestenpagina, ja. Ramon Beense. En ik heb inderdaad uh, gewoon mijn uh, persoonlijke. gewone persoonlijke. Ja. Ja. En die staat ook, ja, helaas staat dat een limiet van 5000 vrienden. Ja, klopt, ja. Dus uh, daarvoor hebben we eigenlijk ook nu een artiestenpagina aangevraagd. Nou, ja. Ja, dat is uh, inderdaad lastig. Uh, ja, 5000, uh, daar gaan we overheen. Ja. Dus ja. Even kijken, ja, we gaan hem eventjes draaien, denk ik zomaar. Oh. Even, even terug in de tijd met nou, uh, Sofie. Oh, uh, weer wat dingetjes naar voren halen. Ja, toch? leuk. Nou, wat ben ik blij dat ik je ziet. Of zoiets was het toch? <laughs> Oh Sophie, oh Sophie, ik ben de richting kwijt wanneer ik jou zie lopen. Oh Sophie, oh Sophie, jij maakt me gek en prikkelt steeds mijn fantasie. Oh Sophie, oh Sophie, als ik jou zie gaat er een wereld voor mij Menzina, Koffa, en ik vind het best zo. En uh, ja, zoals beloofd uh, zou ik natuurlijk ook uh, nog uh, Mick Harden gaan bellen. Telefoon is hier in de uitzending. Dus ja, dat even, uh, hebben we eventjes uh, gewoon lekker tussendoor gedaan. Dus ik zou zeggen, uh, ja, ook een uh, hele goede avond, Mick. Goedenavond, man. Hey, Mickey. Alles goed? Ja, natuurlijk. En met jou ook, hè? Gelukkig jou prima. Nou ja. hey, uh, ja, hoe is het met jouw nieuwe single? Alle mooie dingen. Oh, die gaan wel goed, hè? Ja. Die lopen zijn tien, dus uh, ik ben heel blij. Ja, we nou, hebben dat, dat, uh, wel in de regionale en de lokale radios sinds ook weer uit en zo. Dus uh, en ook degene meer wel. Dat dus, zijn uh, allemaal collega's van jullie ook. Ja. En de goede playlists, ja, ik ben er wel heel blij mee. Dus ik uh, ben heel dankbaar ook. Ja, en, en we hebben hier nog een, een, een, een eigenlijk een maatje zitten van je, je Mick? Hé hey, jongen. Ja, hij kan je denk ik niet uh, horen. Dan moet je je koptelefoon even opzetten. Uh, ja, dan, ik, ik hoor hem wel. Ja, ik hoor, hoor hem dezelfde op. terrein. Ja. Ah, oké. Okay. Dan ja, vliegt hij uit. Ja, Alles goed? Ja, ja goed, met jou man. Uh, Hoe vind je mijn nieuwe single? Heel goed. Ja, lekker. Goed. Je weet nog niet wie ik ben denk ik. Wie je bent? Hoor je het wel of hoor je het niet? Raymond. Ja, Raymond. Raymond Beesje. Heel goed van jou. Ja. <laughs> Jij ja, ook ja, gefeliciteerd trouwens met je single, pick. Dankjewel, vriend. Ga je goed? Ja, gelukkig wel. En een hele mooie single, dus uh, ook daar zijn we heel blij mee. Dus, uh, oh ja, toch? Ja, ja, dan kunnen we daar onze energie weer even in steken. Hè. Ja, toch? Ja, je hebt genoeg nodig, gaat jongen. Nou, echt wel. En uh, het komt er, ja, ik hoop het beste voor jullie allemaal. We gaan er uh, keihard voor werken, maar uh, we gaan elkaar uh, zeker wel vaker treffen even in de wandelgangen. Met onze ja, nieuwe okay. singles. Zo is dat jongen. Zo nou is het, blijven ja, gewoon ja. muziek maken. Absoluut. Succes. Dankjewel. Hey Mick, uh, ja, alle mooie dingen, hoe is dat een beetje tot stand gekomen? Dat was eigenlijk een zingel die ik al eerder op een album had uitgebracht een tijdje geleden. Ja. En ik uh, had uh, een verjaardagsfeestje van de 21ste verjaardag van Jan de Bouffrie junior. Ja. Welbekeerde van uh, Monique en Jan de Bouffrie, de interieurbezorgers. En toen zei hij, Mick, waarvoor breng je dat nummer niet opnieuw uit, uh, in, maar dan in de moderne tijd. Uh, ja, een nieuw jasje. Zeg maar. Hij zei, want de hele gooi zingt het mee. Ik zei, ja, het zal er wel meevallen. Hij zei, nou weet je wat, ik neem je mee naar, als je, als je nog tijd hebt, na die verjaardag gaan we even uh, gooien. En dan laat ik het nummer aan van je, en dan moet je juist kijken wat er dan gebeurt. Nou ik, ik, ik zou het zeggen gedaan en inderdaad, die uh, kroeg waar we waren met zullen. In deed zo'n liedje van aan te zetten mee, terwijl ik zelf de techniek ik, ik mee kon zingen, zeg maar. Ja. Dat zal een tijd geleden op ik ben als de video weer ik uh, toch maar weer uh, met Bram Koningsham Heb ik uh, het nummer opnieuw uitgebracht, zeg maar. Twee tandjes sneller gezet, een beetje moderne. een moderne beetje meer de be ja. uptempest. En, uh, dus. en toen heeft Jan de Moffi de video-kunst zeg maar, begeleid. Dus daar ben ik heel blij mee. Ja, nou, het is een mooie single geworden toch? Dat nou, uh, ik? Ja, dacht ik wel. Hey, uh, ben... Ja. zeg maar. Ja, ben ik ben er blij mee dus. Ja, Nou ja, ik, ik wil het ook nog even, even hebben over je, je schilder- en tekenkunsten natuurlijk. Heb je nog een expositie binnenkort ofzo? Nou, ik heb een expositie achter de rug in Busum. Ja. en dat is uh, nu voorbij. Het is goed gegaan, dus ik ben er heel blij mee. En ja, ja ik, ben, uh, ik, ben, ik heb toevallig weer gisteren twee nieuwe doeken gekocht uh, om weer te gaan schilderen, want ik heb het tijdje nu niets gedaan. Uit mijn laatste schilderij is geweest, volgens mij uh, Johan Kruijs. Ja, ja, en die hebben... Het maar niet maar De laatste drie, zeg maar, de David Bowie, Johan Cruijff en Prins. David Bowie heb ik inderdaad voorbij zien komen, ja. Ja, dus ik ben, uh, daar ben ik natuurlijk mee bezig geweest. Maar ik heb het nu zo druk met het uh, promoten en ook de optredens zeg maar, die erbij horen. Ja. Voor een nieuwe single. Dus ja, ik heb eigenlijk niet zoveel tijd ook. En ik moet ook eerlijk zeggen, soms moet je echt een uh, bui hebben om te gaan schilderen. Ja, ja. Dat is gewoon één Ik denk, nee, ik wacht even uh, Ik heb nieuwe ideeën, dus... Uh, ik ga kijken wat ik ga doen. Hoe ik het ga doen. Ja. Dus ik, ja. Uh, ik ben ook altijd ook mee. Ja, dat zijn deur, in ieder geval maar... mooie doeken. Ja, leuk toch? Ja, ja zeker weten. Ja, uh, ja, je moet het niet laten, niet laten verslonzen, zeg maar. Nee, nee. En het verkoopt ook nog eens dat je er eerder mee moeten beginnen. Ja. <lacht> ah ja, nou, ik bedoel, ja, het zingen is er ook prachtig. Nou, het zingen het hoofd zaten, natuurlijk. Ja, zingen was hoofdzaak natuurlijk. Ik bedoel, het zingen doe ik al bijna 30, 30 jaar. En, uh, ik vind gewoon, ja, dit is voor mij het belangrijkste. En, dit uh, is eigenlijk uit de hand gelopen hobby erbij, erbij. Ja. Ja, dus nu dan heb ik zo'n expositie en verkoop ik een schilderij, dat is ook wel leuk. Dus, ja, heb je, voor die schilderij, heb je daar ook nog een, uh, heb, je daar, uh, heb je dat op de website staan of, uh, of heb je dat alleen op Facebook? Uh? Nou, ik, ik, ik, ik gooi het af en toe op Instagram, op Twitter en op, uh, op Facebook. Ja. Kijk, tussen de regels door en, eh, uh, party wel eens wat. Of uh, soms hetzelfde met een verhaal erbij en, uh, en daar kunnen mensen me vinden. Mijn website is overigens wel gedateerd, omdat ik gewoon eigenlijk niet meer met mijn website werk ja. Maar eigenlijk mee met Facebook en, uh, en uh, Twitter en uh, Instagram, wat het sneller werkt voor mij. Dan kan je ik, ik bijvoorbeeld elke dag uh, zo iets, weet je wel, en die website moet je ook bijhouden. Ja, ja dat uh Eigenlijk is het uh, echt alleen maar Facebook, Twitter en Instagram. Ah, nou ja, dat is op zich al een dagtaak Ja, toch, nou... ah. daar valt nog mee hoor. Ja. Ik heb de foto's in de bestand staan en mijn verhaal heb ik allemaal klaar. Dus een uh, pad, druk op de knop en je bent uh, weer, uh, is weer vol. Ah, okay. hey, uh, zit er nog wat, uh, wat nieuws aan te komen qua op hem? Of? Ja, ik ben nu bezig, dus is er is alweer een nieuwe single is alweer klaar. Ja. Het heet uh, vandaag is jouw dag. Dus uh, die lijkt toch klaar voor de volgende. Ja, ik denk voor het nieuwe jaar in nee, dit Oké, okay, januari, februari en weinig, zo. Kerst, kerstsingel, daar uh, mag ik niet veel over zeggen, maar het gaat. Met deze, deze aankomende kerst gaat het uitkomen. is dus binnenkort eigenlijk al. Ja, ja ik, ik, ik mag hopen voor de kerst, uh, Mick. Ja, hij is een andere prominente artiesten. Ja. En het is uh, ook een, is een hoeveel laken in de Holten. Dat doen we dan met een aantal artiesten. Het is dan weer voor een speciaal iets. Maar het, uh, het, uh, dat gaan ze zelf in de publiciteit in de, in de brengen. Dus daar kan je niet zoveel over zeggen. Maar dat het gaat gebeuren is een feit. Okay. Dus het is volgende week klaar als het goed is. En uh, ja, dan gaan ze... Uh, nou, als je er klaar mee maakt, zeg maar. nou, blijf, we blijven in ieder geval volgen. Nou, dankjewel. Ja, en uh, ja, we gaan even je single draaien. Nou, ben ik heel blij mee, dankjewel. Oké, okay, Mick. Hé, hey, het allerbeste. En we spreken elkaar weer. Guitjes. En jullie ook. Bedankt voor de aandacht hè. Ja, graag gedaan, hoor. Hé, hey, okay, tot horens. Doei, doei. Hoi, hoi. Hoi. Zij en de Margarita Het leven is een feest Alles is mooi in mijn doodje vita Zonder mijn margarita. margarita, ze is me alles waard. Ze is me meer op mijn dolce vita. Oh, het daar mooiste op aard. Ik blijf altijd bij mijn margarita. Zijn laatste nieuwe nummers. En uh, ja. We gaan weer terug naar uh, Ramon. Hey, een hele hey, goede avond. Ja, ja Daar zijn we weer. Daar ben je ook nog, in. Ja. <laughs> hey, uh, ja, we gaan eventjes. Uh, eigenlijk een klein beetje een eind aan breien. Dus we gaan uh, eventjes naar het laatste nummer wat we zo gaan draaien van jou. Ja, het is en, een uh, van, de, van de mooiste nummers. En uh, tevens ook uh, waar ik het meeste band mee heb. Uh, samen met mijn dochter ook. Ja, kleine. En. De, uh, ja. Dat is een van de, van de mooiste nummers... Die, uh, die ons bijblijft. Ja, dat, uh, absoluut. Ja, ja, dat, uh, ja als, je, als je goed naar de tekst luistert... inderdaad, dan, ja. en dan weet je heel goed... Waar, uh, <kijngen> waar dat het over gaat. En ja. Ja, dat zeg ik. Het is, ik het uh, het is allemaal ja, best ja. wel... Uh, ik wil wel iedereen... die luistert en die het eventueel allemaal gevolgd heeft... het verhaal van ons allemaal... Uh, wil ik wel hierbij ook bedanken... voor de hele mooie reacties en meeleven van, van alle dingen ja wat we eigenlijk meegemaakt hebben ja want het, het heeft ons er wel doorheen ge, geholpen ja weet je en uh, ja dat zeg ik uh, daar ben ik wel zijn we inderdaad heel erg dankbaar om ja, nou, ja begrijpelijk sowieso inderdaad. ja nou we zijn nu ook ja. bezig met een met een Sinterklaasactie uh, dat doen we voor kinderen dus, uh, die inderdaad uh, uh, onder behandeling zijn van een bepaalde ziekte ja en uh, doen we in december doen we daar een Sinterklaasmiddagavond. Uh, ja. uh, ja, wel een beperkt aan aantal, maar ja. daar doen we dus een aantal cadeaus voor inzamelen. En uh, een paar hele mooie dingen hebben we daarvoor gedaan. En dat doen we nu voor het vijfde jaar. Ja, en uh, ook dat is iets fantastisch om mee te maken. Ja. En dat doen we eigenlijk uit naam van onze dochter. Uh, zetten we dat gewoon voort en blijven we dat ook doen. Oké, okay. ja, dat is in ieder geval een mooie. Mag mooi ik nog gevaar. even melden? Ja, ja absoluut. Ja. Hey, um, ja. Eigenlijk moet ik gaan zeggen van uh, dankjewel uh, voor je tijd en uh, voor je komst hier naar de studio. Nou ja, ook hartstikke bedankt voor je tijd en uh, uiteraard ook alle luisteraars bedankt. En ik hoop dat ze uh, mijn nieuwe single, uh, jij en ik, zo mooi vinden dat ze hem gewoon eventjes gaan downloaden. Ja. Het, is, uh, het is maar een eurotje ah, ah, of eigenlijk 1,70 euro. En komen, ik, je helpt mij er heel erg mee en je kan het bij SBS je het halen je kan het... Eigenlijk bij alle grote downloadsites kan je hem binnenhalen. Oké, okay, ja. en platenzaken ook nog die nog, uh, nog bestaan? Nee, het is, het is eigenlijk een digitale, ah, okay. een digitale uh, uh, nummer wat uitgebracht is. We hebben er wel een aantal, maar overzakelijk is dat voor uh, verkoop met optredens. Ah, oké. Okay. Nou, dan gaan we hem eventjes draaien. En uh, ja, nogmaals bedankt voor jullie komst. En, Dankjewel je uh, wel. Graag, en graag en tot de volgende keer. Ja, Spreken. jij ook. En jij tot de jullie, volgende ja, jullie keer. ook, moet ik zeggen. Dankjewel. <laughs> hey. Dankjewel. wel. Hey. Hoi, hoi.